Twee uur. Renate Evers met het NOS-journaal. Bij het meldpunt vuurwerkoverlast zijn op de eerste dag... meer dan 2000 klachten binnengekomen. Dat is ongeveer evenveel als vorig jaar. Het meldpunt werd gisteren gelanceerd door een aantal lokale GroenLinks-fracties. Ze vinden dat de overheid te weinig doet tegen vuurwerkoverlast. Als het aan GroenLinks ligt, mag vuurwerk alleen nog worden afgestoken... bij professionele shows. Vorig jaar kwamen bij het meldpunt in totaal 82.000 klachten binnen. Die gingen vooral over geluidsoverlast, aangerichte schade en afval dat op straat bleef liggen. Een Brits passagiersvliegtuig heeft afgelopen avond een gebouw geraakt op de luchthaven van Johannesburg. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Het toestel van British Airways met als bestemming Londen was aan het taxiën toen het misging. Op foto's die op Twitter zijn verschenen is te zien dat een deel van de rechtervleugel dwars door het gebouw is gegaan. De 189 passagiers zijn allemaal in veiligheid gebracht en in een hotel ondergebracht.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 Apple hoopt dat de verkoop van iPhones in China een krachtige impuls krijgt met dit akkoord. De iPhone is populair in de Verenigde Staten en Europa, maar krijgt in China tot nu toe nauwelijks voet aan de grond. Diverse Chinese fabrikanten brengen Android smartphones op de markt die maar een fractie kosten van een iPhone. Apple heeft nog niet bekendgemaakt hoeveel de iPhone via China Mobile gaat kosten. Het weer, de bijen trekken weg en het klaart op. De temperatuur daalt tot zo'n 3 graden. Overdag vrijwel overal droog en geregeld zon. Smiddags hoort het 7 graden. In de avond en nacht gaat het regenen en hard waaien. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO. Nacht van het goede leven. Jan Emoes. Uh, ja, dat klopt. Goeie ride van uh, die Edco Winter Group was dat. Uh, nou, de nacht van het goede leven. Adeline van Lier geniet van haar kerstvakantie. Uh, vermoedelijk in Frankrijk. Uh, die zit nu gewoon bij de open haard. Uh, een paar flessen rode wijn. Uh, naar een andere wereld te helpen, denk ik. Uh, dat doen wij niet vannacht. Wat zijn de plannen? Uh, wel nu, het komend uur gaan we praten met elkaar. Daar kom ik zo op terug. Uh, straks tussen drie en vier, dan. Uh, kunt u luisteren naar een gesprek met Boudewijn de Groot. Uh, dat heb ik opgediept uit het archief. Is uh, een jaar of tien oud. En daarin worden belangwekkende dingen gezegd. Bijvoorbeeld het land van Maas en Waal, die hit... die had heel anders moeten klinken als het aan Boudewijn had gelegen. Maar ja, het lag niet aan hem. Dus uh, nou, luister maar straks. Dan hebben we nog een, een kersthoorspel. Dat is dan uh, tussen drie en vier. En tuss nee, tussen vier en vijf getallen en Jan Emaus. Die hebben een hele slechte verhouding met elkaar. En dan het laatste uur, tussen vijf en zes... dan hebben we het mysterie van Emily... waarin van alles te winnen valt. Ik zou niet weten wat, maar er is wat in te winnen. Uh, en dan komt Rex van Beuningen, popkenner... en voorzitter van de stichting promotie Achtergrondmuziek, langs. Nou, dat zijn dus zo ongeveer de plannen. Nu wil ik graag uh, met u in gesprek. Uh, kijk, het is heel gemakkelijk buitengewoon simpel om uh, mensen uit te leggen waar je slecht in bent... waar je niet goed in bent. Dan ben je namelijk onmiddellijk gedekt. Nee, dat kan ik niet. Of ik heb helemaal geen aanleg voor... of heb ik geen talent voor, of wat dan ook. Dat wil ik dus niet horen. Wij willen vanavond met u bespreken... waar bent u goed in? Waar heeft u talent voor? Ja, denk er maar zo van. Dat weet u namelijk best... als u in de spiegel kijkt. Alleen, u durft het niet te zeggen. Maar vannacht zijn we onder elkaar. Dan kan het toch wel even... Waar bent u goed in? Dat wil ik graag van jullie weten. 0800-1121. 0800-1121. Uh, weet iemand al waar u goed in bent? Of is het een primeur? Dat zou ik helemaal leuk vinden. Hoe is gebleken dat u er goed in bent? Uh, of bent u uh, bezig met iets waar u nog goed in gaat worden? Het mag allemaal. Waar heeft u talent voor? 0800-1121. Dit is een uh, one-hit wonder... Uit de vroege jaren zeventig. East of Eden en Jake a Jake. Gustave Eden en Jake en Ik Verder nooit meer wat van die band gehoord. <laughs> Maakte trouwens hele ingewikkelde studentenmuziek... van die atonale saxofoon-solo's van 20 minuten. En uh, scoorde plotseling een hitje met dit. En dat stond haaks op de rest van hun werk. Daar zijn ze zo van geschrokken dat ze meteen aan elkaar gevallen zijn, denk ik. Goed, waar bent u goed in? Daar wil ik het uh, met u over hebben. Via 0800 1121. Marcelo van der Wal... Goedenacht. Ja, ja, goedenacht. Ik zit net de radio aan. Ik ben mijn huis aan het opruimen voor de kerst. Stel eens voordat er op bezoek komt van ja. de familie. Dat ze oplossing voor het kerstdiner wil komen. Dus ik ben nou de bouillon aan het koken. Was het zo'n zo bende eigenlijk, dat je het moet opruimen? Nou, ik uh, ben het hele jaar lopend achter de wagen aan. Maar met de kerst hoop ik in de wagen te zitten, zeg maar. Oké. Okay. En nou is het zo dat ik dacht... ik moet morgen een kerstpakket bij mijn moeder brengen. Ja. Maar ik, ik moet morgen al vroeg weg en ik wil eigenlijk graag naar bed. Maar, wat <laughs> gebeurt er nou? En ik doe de radio aan en ik raad toch nooit. Ik hoor een hele aardige stem. En iemand zegt, jee, waar ben je goed in? Ik heb het alleen maar over mijn problemen altijd. Ja. Maar ik kan wel iets heel erg goed. We gaan het niet over je problemen en, hebben, Marcelo. Nee, maar ik kan wel iets heel erg, erg heel goed. En wat, wat is dat? Ik had dus niet voetbal, ik ben niet goed in techniek, ik kan geen band plakken... maar ja. ik kan wel aardig zingen. Nou is er een probleem, ik kan nu wel wat even over mijn zanggeschiedenis vertellen... als het mag, maar ik kan nou nu natuurlijk geen Belcanto-Aria gaan zingen... want dan worden mijn buren boos. Dat maar kan je niet een heel klein beetje... Ja, dat dacht ik wel dat hij dat zou zeggen, maar dat, dat gaat dus niet. Maar nou, Marcelo, nou, doe, doe het voor ons. Ja, nee, maar een zanger, nee, maar dat, dat, kan, dat kan ik niet maken. Want ik woon heel erg gehoorig. Ja. En, en, nee, maar, maar heb je veel voor Ja, ik, ik wil u wat vertellen. Als het even mag. Nee, de geschiedenis van mijn, van mijn zangstudie. En ja. wat, wat ik dan zing. Ja. En dan beloof ik u... dat ik wel een opname opstuur naar uw omroep. En dan laat u het nog een keer horen. Nou, oké. Okay. Wat vindt u daarvan? Ik vind het een leuk voorstel. ik ben, ben natuurlijk... Ik had het leuk gevonden als je vannacht live even een heel klein ja, maar, een kleine ja, proeven dan, van, je, van je kunnen zou kunnen weggeven. En, en, dat zou, uh, ja, dat zou ik wel graag willen. Maar dan moet ik nu, om het is half drie, wat is het? Dan moet ik dus even naar het park lopen en dan moet ik daar een Aria gaan zingen. Nou ja, <lacht> dus, dus er kan ook iemand een schrik van zijn leven krijgen, ja. natuurlijk. Dat die dood naar de civiel fiets valt. Ik vind dat, dat geen bezwaar hoor trouwens. En dat u dan iemand politie belt en denkt, daar loopt een. Een, een gevaarlijke door. gek. Ja. Dus dat kunnen we natuurlijk niet hebben. Nee. Want als ik uit het café kom en ik dus hoor in één keer een man... Een, een, de ricoletto zingen van Ferdi... Ja. dan denk ik, oei, die is dronk. Mm -hmm. ja. Nou, ja, nee, dat, de, ja, dat vind ik, dat, dat hoeft niet. Als Ferdi als die, als die, uh, goed klinkt, dan is de zanger ja? niet dronken. Nou, dat hopen we dan. Ja. Maar kinderen en dronken mensen spreken de waarheid. Ja? Wanneer, wanneer ja. heb jij je talent ontdekt... Nou, ik, zal het, ik begin bij het begin. Laten we het eventjes in vogelvlucht doen. Ja, ja even ik ben, snel. Ik, ben, ik, ben, ik klink natuurlijk erg jong, maar dat ben ik niet meer. Ik, ik, zie, er nog verschrik ik zie eruit als 20, maar ja. ik ben bijna 60. Okay. En het is zo, dat uh, mijn moeder ziet eruit als een filmster, en ik uh, niet. Want ik ben natuurlijk een man, man, we zijn zo gauw filmster. Die ja. wordt kaal, die wordt lelijk, ja, ja op de duur. Maar het is zo, dat uh, ik in de wieg gewoon soms, Zeg maar. Ja. En, ik, en, en dat kind dat bewoog niet. Ze dachten dat ik toen al, dat er iets met mijn hand was. Op de lagere school moest ik altijd vooraan zitten met zingen. Nou, daar had ik ook geen zin in. Want ik eh, vond die, die, die, die lagere school verschrikkelijk. Ja. Maar toen was ik op een jeugdkoor op een gegeven moment. En dat was tegen die tijd van Heintje, weet je wel, met mama en zo. Hè? Mm -hmm. En toen heb ik een kerstplaats gemaakt met dat koor van Oebelen van de TV. Ja. En uh, ik was niet op de tv, maar dat koor was wel hetzelfde koor... van op de Nijs en zo. Dat was in 68. En toen ben ik, heb ik bij de operette gezeten, drie jaar lang... en een paar jaar op een kerkkoor. En toen heb ik veertien jaar met een Utrecht... ik woon in Utrecht, heb ik met een uh, oratoriumkoor van studenten meegedaan. Altijd de hoge mensen, pak zingen en zo. Ja. En dat is hele zware muziek en zo. En toen kwam ik op het idee... toen had ik een keer naar de opera gegaan... en toen wou ik het ook doen, hè... En toen heb ik eerst in een, een, een, een zangles genomen. En ik heb al vijf zanglieraren versleten. Ja, hoe komt dat? En, nou ja, die werden natuurlijk niet goed. Van dat ik altijd alles verkeerd heb. Dan bracht <lacht> ik allemaal geld naartoe. En dat was jaar in jaar uit opstemmoefeningen of doen. En alles overdoen. En ze zeggen, ja, het komt wel een keer. Het komt echt wel ja. een keer. Dan gaat het echt goed. Nou, die mensen die zijn nu... Nou, er zijn al twee dood. Ja. En um, uh, drie liggen, nee, er liggen al drie op het kerkhof maar die andere leeg het, die... het was kennelijk slopend om jou les te geven bedenk ik nu nou ja ik was erg eigenwijs maar ja. dan begreep ik het niet en toen kwam ik op een blauwe maandag op het conservatorium ja. en die mevrouw die zei van um, ja en je moet het zien en zo en ik um, dat, dat, moet dit nou ging ik op mijn kop staan het, het gebeurde niet hm. maar nou is er toch een wonder gebeurd ik uh, dacht weet je ik doe ik stop met zingen doen de piano weg. We gooien de opera boeken in de vuilnisbak. Ja. Ja? En ik kan toch ook nooit ergens zingen. En nou heb ik een, een nou heb ik vijf jaar nog zangles gehad, en mijn zoonpedagoog had gezegd: je moet gewoon blijven oefenen. op de ja. eenvoudige dingen. En als je dat goed kan, dan valt die stem op een gegeven moment als een puzzel in elkaar. En dat is gebeurd. En ja, en nu is het zo dat ik. Um, dus een bondig, ik heb een uh, de diepte in mijn stem gekregen, want ik ben, en uh, nou, nou ben ik pas, uh, ja, pas achtergekomen dat het heel anders klinkt. Ja? En dat is dus ook heel verrassend. Ja. Ja, en nou probeer ik dus bij Holland Cotellum te komen. En ik, heb, uh, ja, ik, ik bel ze elke dag 15 keer op. Ja? Ja. En dus, je telefoniste wordt echt ziek van mij, van Blue Circle hey. Want ze legt meteen de hoorn erop. Maar ik heb nu iemand van de redactie gesproken. En ik zeg, die zegt: Kunt u ook dansen? Nou, dat dus kan ik ook heel goed en acteren. Zeg Marcelo, Marcelo, we maken even ja. een, een sprong in de tijd. Namelijk naar nu en hier. Mag ik je een advies geven? Ja. Laat dat Holland... Holland, Holland heeft talent. Ja, ja. Dat moet je links laten liggen. Niet meer bellen. Niet Niet meer bellen. Nee. Jij hebt een ontdekking gedaan. Je, je, je bent goed. Je, je bent daar diep van doordrongen dat je goed bent. Uh, zoek een andere weg. Maar ga niet, ga niet ja. naar zo'n zo televisieprogramma. Doen. Dan doen we dat niet. Nee. Dan huur ik een sporthal en dan ga ik zelf een concert geven. Kijk, Totdat nou, now We're Talking. Ik, um, <laughs> nee, dat, dat ja. vind ik een goed idee, Marcelo. Um, ik dank je zeer voor je bijdrage van vannacht. En ik wens je heel veel succes en met ik je zangcarrière. Als je het ziet, dan komt u luisteren. Dat ja? is afgesproken, deal. Ja. Marcelo, nacht. Dag. Ja. Dag. Um, even kijken, we gaan naar Berend Willem. Ja, nacht. Dag Berend Willem, waar ben jij goed in? Ik ben zelfs uniek en ik ken iets wat niemand anders kent van de hele wereld. En dat is? En dat is alle woorden verklaren. Dat zijn duizenden woorden in het wereldwaarheidswoordenboek schrijven. Ja. Dus in alle talen, dat miljoenen woorden teruggaan naar één oertaal, naar het, naar het dialect niets. Mm -hmm. Dus als je dus zegt... Uh, uh, ja, als, je, als je nou moet opdraaien, dan kijk je niet zo. Dus als, als je zegt garage, hè, ja? heb ik geen beeld, garage. Nee. Maar als ik zeg karrehuisje, heb ik het beeld terug. Okay. Als ik zeg ventilator, heb ik geen beeld. Nee. Maar zeg ik ventilator, heb ik het beeld terug. Ja. En als ik nou zeg als ik zeg waar, nou uh, wat zeg jij dan? Dan is het, dan is het draag is waar. Dat, dat dus de uitstalling is van uw waren die u te showen hebt. Dus, uh, uh, de, dus die u laat zien. Zoals dus de schoorsteen is, schouw er eens heen. Ja, en Dan zet je mooi spullen op. En kapstok? Kapstok is dus waar je keep aan komt te hangen. Ja. Dus is je keepstok. Prachtig. Ik, ik, uh, je, weet, je, weet ons, je weet ons allemaal te boeien hier. Ja, en dan kan ik binnen één seconde. plaatsname. Ja. Enschede, Aan de Scheide, Franeker, ja. Veranker, Polsward, Paaswaard, ja. Maastricht, Maastrecht, Dordrecht, Doortrecht. Rotterdam, Rotterdam, ja, Enkhuizen en Keerhuizen, want daar kwamen de boot terug. En dat heeft alles met schietensmaak, te maken, taalkunde en terugbrengen via de dialecten. Het kan alleen maar door de vierde dialecten. Als ik zeg investigate, onderzoeken, hè? investigate, ja. dan moet iemand vastigheid in ziekte krijgen. Ja. Die geleerden moeten daar vastig en vastigheid, investigate. Wat denk je bij radio? De radio is het ra die. Yo, dat is uh, radio kan het dus niet dat is een afkorting van iets wat rondgaat. gaat maar pak je nou broadcast ja yeah. broadcast zegt u zeg het is broadcast broadcast broadcast yeah. broadcast ja nou yeah. en wat zegt wat doet de broadcast ja yeah. het uh, bro ja yeah. Het broadcastje, het broadcastje... Het praatkastje... Heb je een Het kastje waar je in plaatst... Maar internationaal miljoenen worden... En daar hoef ik geen... Ik ben daar bekend voor... Ik, ik, werd, ik ben op de gekomen om jou te bellen, omdat ik oproep had gekregen van Man bij het Hond. Ja. Om de moeilijke woorden van het dicté. Wat, wat koos een heleboel mee pakken. Die, ja. Dan wil ik een woord aan je voorleggen. Dan wil ik een woord aan je voorleggen. Ja, maar ik moet wel weten. Ik heb het woord nooit gehoord. Ja, dat zat erin. Ja, maar ik moet weten wat het betekent. Kijk, oh. sigaret, sigaret is... Suiker uit. uit. Precies wat je doet. Ja. Suiker uit. Ja. Ja. Als de daad zich in het woord voegt. Ja, zeg, we, doen, daard... we, doen nog, we doen nog één woord. Ja. Af afronden. Wat zeg Af jij dan? Afronden. Afronden is iets vierkant achterlaten. En dat ja. doen we. Dankjewel. Alsjeblieft, en nog een goede nacht. En dat we nog een paar opscheppers mogen horen ook. Oké? Okay? <laughs> ja, afgesproken. Bedankt. Oh yeah. 0800 1121. Waar bent u goed in? 0800 1121. You broke Once. You try anything twice, you do what you gotta do, hey, but I love you Suzanne, hey, hey, I love you, Suzanne. I love you when you could. Babe, I love you when you're bad. Hey, hey, you do what you gotta do. Hey, but I love you, Suzanne. You want to do, baby. But I love you, Suzanne. I know you try anything once, baby. You try anything. Try, has, has. do what you gotta do. But I love you, Suzanne. I love you when you're good, baby. I love you when you're bad. Hey, hey. Do what you want to do. Ooh, but I love you, Suzanne. And Susan, oh, you see, Susan, oh, you see, Susan, yes, Susan, do what you want to do, hey, you do what you can, you do what you want. Do what you wanna do You know that I love you so the Ja, Lou Reed mocht niet ontbreken in deze voorlaatste nacht van het Goede Leven in 2013. Hij is ons ontvallen. Dit is zo'n nummer waarvan ik altijd dacht, hij zit ons gewoon in de maling te nemen. <coughs> Ontzettend domme tekst. You can do what you wanna do. I really love you, Suzanne. Maar ja, dan denk je even door. en denk je, ja, dat is wel de essentie van een leuke relatie. You can do what you want to do. Dag, Sil. Ja, nacht Jan. nacht. Maar ben je goed in, Sil? Um, nou, ik heb uh, een beetje gedaan over die vraag van uh, waar ben je goed in? Um, wat ik van mezelf denk, misschien is het hoog, ik wel. ik denk dat ik goed ben in zingen en in dansen ja. en in talen. Nou, dat is een uh, mooie opschomming. Hoe ben je daar achter gekomen? Um, eigenlijk ging dat um, langzaam maar zeker, via de Franse taal. En ja. dan over naar Grieks. Ja. En dan uh, ja. Um, om een klein voorbeeldje te noemen, um, Griekse uitdrukkingen bestaan natuurlijk nog heel goed, ook in het Nederlands, maar je moet ze wel weten te kunnen vertalen. Maar de allerleukste vertaling van, um, ja, als ik zo vrij mag zijn, het klinkt bijna verlegen, hè? Hm? <laughs> maar dat is, uh, ik, ik vind het woord taxi heel mooi. Dat betekent taxis, uh, reis. Ja. taxi is reis, een taxi-idioot is eigenlijk een reiziger. Hm? Maar ik wil eigenlijk terugkomen op het vorige gesprek met meneer. Ja, de zanger. Ja, ja. ja. en uh, dat kan ik me ook in vinden. Maar kijk, naarmate je ouder wordt, Jan... dan ja. denk ik dat het dansen ook een beetje, een beetje rare vormen gaat aannemen, is het niet. Nou, je, je, je hebt eerder de neiging belachelijk gevonden te worden misschien. Precies, want ik ben wel aardig op leeftijd. Ja. En, uh, Hoe oud ben je, Sil? 79. Ja. Dat is redelijk oud, nou ja, dat weet ik niet. Dat, ik vind het zo'n relatief begrip. Ja. Je klinkt overigens als 32. Als het een klinken kost, weet ik als 2. Dat is niet waar. Nee, serieus. Maar dat is. Ja. Maar dat is, maar dat is ik, ik bedoel het niet eens als een compliment hoor, want dat vind ik ook weer zo van. Oh, je klinkt zo jong. Maar stemmen worden niet ouder, uh, over het algemeen. Oh, dat is ook weer iets. Het ja. is mooi meegenomen. Je zou mij echt alles wijs kunnen maken op het gebied van je leeftijd. Maar ja, we weten nu de, de waarheid, <laughs> hoe oud je bent. Maar goed dansen, daar ben je goed in? Ja, ik vind het leuk om te dansen. Ik ben in Israël geweest en dat vond ik hartstikke leuk. Ja. Ik heb ooit uh, de kibbutjes bezocht en zo. Ja. En, uh, ja. Maar toen vond ik het een beetje wel heikel, hoor, daar daargens. Uh, rond Jeruzalem, Tel Aviv en uh, daartussenin, ja. ja. Ho, ja. Ho, hoe, hoe dans jij? Nou, eigenlijk op zijn Grieks. Op zijn Grieks? <laughs> ja, maar zo doen de Israëli's het ook in de min of meer schouder aan schouder. En uh, het gaat heel gezellig. Ja, dat kent iedereen nog uit Zorbaan de Griek, ja. hè, de film. Ja, inderdaad, Zorbaan de Griek, dat klopt. En, uh, ja, maar dat uh, uh, vind ik echt... Uh, maar het, zijn, het heeft ook te maken met... Um, even mijn hoogleeftijd in acht genomen, genomen. Is het eigenlijk wel ook iets van vroeger. Dat deden we ook aan volkstansen. Mm -hmm. En uh, dat, dat gaf hetzelfde gevoel. Maar gewoon, gewoon supergezellig even onder elkaar... even iets gezamenlijks ja. hetzelfde doen. Maar wat, wat ik net even uh, aanstipte, uh, je, je, je een beetje belachelijk voelen... Uh, als je danst op jouw leeftijd, speelt dat voor jou een rol... of laat je dat helemaal los als je danst? Um, Oké, okay. uh, het voelt wel een tikje charant Wat? Het is wel een tikje charant, denk ja. Toch wel? Dat, uh, Waarom? Nou ja, gezien mijn respect. Ja, ik, ik weet niet, iemand die goed kan dansen, dat dwingt bij mij respect af... Ik ben zelf zo'n, zo ja... Nou, nee, zo, kijk zo... hè. Want kijk, dan kun je spiegelen en dan zie je het ook aan andere mensen. Ouder, dus ja. even oud. Dus nu momenteel ziek ik ben. Hm. Dus uh, vergevorderd. En dan zou ik denken van, ja, het is toch een beetje raar gezicht. Dat ja, maar weet, weet je, wat ja. is gevorderd? Uh, ik denk als iemand lekker beweegt op muziek, dat vind ik al heel wat. Ja, dat vind ik ook. Dat vind ja. ik een goed plan. Ik heb ooit gewerkt in een verpleeghuis en uh, dit is aan bewegen... Op muziek. Dus ja. inderdaad voor mensen met Alzheimer of weet ik wel. Hm. En uh, dan, uh, ja, maar die gingen gewoon lekker mee. Ja. En uh, dan is dat ook weer een leuke therapie. Ik weet niet precies. Nou, de... Sil, ik bewonder je. Want ik het Ik bewonder je echt. Want ik, ik, uh, ik durf dat allemaal niet. Ik ook niet. Ik moet er niet aan denken dat ik ooit dat... nog zo oud word. In gezegd. je had het wel goed hoor. Maar um, uh, ik bedoel, in eerste instantie, qua leeftijd. Maar het lijkt mij verschrikkelijk als je zo oud bent. Hm. Dat je nog zover mee kan gaan, dat is eigenlijk het verhaal. Ik bedoel, het lijkt me heel erg. Als je bijvoorbeeld in een proces terechtkomt van Alzheimer. of ja, misschien Parkinson, ja. ik weet niet. Maar dat je dan nog mee kunt. Ja. Dat eigenlijk, Jij uh, mankeert niet, Zo te horen. Nee, maar ik, kan wel, ik, kan, ik heb een poosje in een verpleeghuis gewerkt. Ja. om eerlijk te zijn. En ik ben er direct met mijn neus op de feiten gedrukt. Mm, van uh, ja. ja, wat voor. Ja, wat voor beperking je op een gegeven ja. moment tegenkomt in het ouder worden. Ja. En uh, ja, daar zie ik reuze op Dat lijkt me mm -mm. Niet prettig. Nou, schuif het voor je uit, Sil. <lacht> Blijf ja. dansen en zingen. oh zingen dus. Dat kan je dus ook. Uh, ja. Is het verantwoord om nu wat te zingen? Of heb je daar geen zin in? Um, nou, dan heb ik een liedje. En dan heb ik uh, dan even, even terug naar mijn jeugd. Ja. Iets van uh, de poppies. <lacht> Welke? Dat kan, um, maar dat, ik ben ooit met mijn moeder en met mijn zus meegegaan. Mee dat waren we nog tieners, hè, de poppiestijd. tijd. Ja. Lepopie. En uh, nou, we waren dol op ze. Wat ga je maar, zingen? Um, nou, niet Non Non Rien jean nee. Maar dan zou ik denken aan, dat was eigenlijk het eerste wat mij te binnen schoot, denk ik, aan Bravo, Monsieur Le Dat Zal ik het doen? Ja, graag. Ga je gang. Oh, dat nou is het podium aan mij. Bravo. Monsieur le monde. Bravo. En nou ook mee op, want anders lijkt het nergens op. Ah, en... nee. Kom op, nog één, nog, nog, nog twee regels. Oh, ja, kijk ja. ja. Dan vraag je me wat. Um... Ja, die moet je wel bij de hand hebben, die regels Pardon. natuurlijk. Nou, um, ja. le Dus ja. Ik hou hier. Laat het hierbij. Is oké, okay, Jan? Want uh, ik kom niet verder. <laughs> Sil. Mag ik Dat je hartelijk was danken? Ja. <laughs> nou, die was, was voortreffelijk. Ik ja, wens je een, een fijne nacht. Dankjewel, ik wens jou niks anders. Oké, okay, dank je. En uh, fijne kerstdagen. Jij ook. Dag Sil. Dank. Dag. Waar bent u goed in? 0800-1121. 0800-1121. We zijn benieuwd. Um, ja, je had dus de Doobie Brothers. En uh, uh, daar voegde zich bij Michael McDonald. Dat gebeurde in 1976. En de echte Doobie-fans die hadden iets van... Nou, dit is dus het einde van de Dolby Brothers. Dat vinden wij dus niet, want uh, toen hij inhaakte... toen maakten ze het album Taking It to the Streets... en daarvan uh, willen we deze laten horen. It keeps you running. The Doobie Brothers. Weet je wat een Doobie is? Dat is een joint Vandaar die brothers. Daarom speelden ze zo leuk. Um, waar bent u goed in? Uh, dat uh, kunt u ons vertellen via 0800-1121. Paula Melaert, die deed dat. Dag Paula. Dag meneer. Ja, ik ben bang dat ik wegval. Ik moet tien euro beter, maar dan bel ik terug. Maar <laughs> de goedenavond, de goedenacht. En alle luisteraars ook. goede... Ja, weet je, allemaal weer. Allemaal goedenacht. Oké. Okay. Ik voel me al helemaal overbodig als jij het woord hebt. Paula, waar ben je goed in? Nou, andere mensen helpen, dat gebeurt niet meer. Dat, ik, daar, de, ik zei net tegen meneer Vincent... die mensen die hebben het over maar ik, ik, ik. Het is het ego-tijdperk, narcistisch-tijdperk. Iedereen heeft ja. het over ik, ik, ik. En ik doe dit en ik doe Wat doen zij voor een ander? Nou? Ik krijg hier mensen te slapen die dakloos zijn... en die illegaal zijn en die legaal zijn. en oh, Ja, nou ja, noem maar op. Mm -hmm. Die kom me op staat tegen en ja... Ik zei Corrie Lauwers van de PvdA hier van de Rotterdam. Die is Rotterdam hier, hè. Die zegt dan, ja, hoe durf je dat? Ja, ik kijk naar de mimiek en de expressie. Ja, ik gok het maar, meneer. Die zijn, mensen zijn dat niet allemaal slecht, denk ik. En vijf keer per dat zal wel geen zesde keer hebben we gebeuren. En sorry, ik ga dan eens totteren. Mm -hmm. Maar in ieder geval, ik ben daar goed vanaf gekomen. Mm -hmm. En... Ik zit in een schroepmobiel. Ik hoop het tijdelijk is. Ik heb een nieuwe knie, maar dat gaat perfect voor. Ja. Ik zei na vijf dagen, vraagt de dokter van Leven... hele goede orthopedie trouwens in Rotterdam. Ik hoop niet dat ik te druk krijg door dit gedoe. Maar <laughs> dat <ik> de... <laughs> ja, het is echt de beste van heel Nederland, vind ik. Oké. Okay. De beste. Hoe heet hij? ja, dokter van Leven. Dokter, dokter van, van Leven van het havenziek. Te Rotterdam. Dokter van leven van Rotterdamse havenziekenhuis. Hij heeft het al stermsdruk. Hij werkt in zijn vrije tijd op zijn vakantie... Ja hij werkt eigenlijk altijd. Ja, we snappen nu ja. waarom. Omdat hij heel goed is. Hij is het tegenovergestelde van weer. Ja? Je, je, Paula, jij, jij zei, Paula, je zei zojuist... Uh, we leven in het ego-tijdperk. Iedereen denkt alleen maar aan zichzelf. Ja. Vind jij dat dat is toegenomen? Overschrikkelijk. Niet normaal een pannetje zoek van een ziek mens. Nee, nee, dat gebeurt niet meer. Nee. Dit ik vroeg in mijn werk. Ik heb in Dijkzicht nu weer mijn opleiding gehad. Ik heb... Alles gedaan, ik heb in het gewerkt, ik heb in de psychiatrie gewerkt. Acute dienst, negen jaar in de nachtdienst. Ja. Ik heb alles, alles van alles gedaan. En ik heb me nooit rot gevoeld. Ik vond het fijn en als ze zeiden, meelaat, dan liepen ze meelaat, in de midden nacht meelaat. <lacht> ik, ik zeg is er geen andere naam. Heb ja. je al iemand anders Ze zei: een excuseer mijn vocabulaire. Het geeft helemaal niks. <lacht> maar maar Paula, ik, ja, nee. Paula, er zijn ja. toch meer Paula's, nog steeds. Dat is dan toch het goede nieuws? Ja, mijn nichten. Maar die doen dat niet, hoor. Die, uh, die gaan een beetje vreemd. En ja, daar hou ik niet van. Maar ja, dus, ja ik heb nichtjes die Paulen. Nee, mijn ene nichtje niet, hoor. Mijn ene nichtje Paula niet. Die heet ja. naar mij. Die is van de kant van mijn moeder. Ja. Ah, misschien ben ik een beetje druk, maar ik wil geresumeerd proberen alles te vertellen. Hm. Een beetje, maar wat, wat doet een mens tegen? Dat is mijn vraag. Wat doen de mensen nog voor elkaar of voor anderen? Ja. Zie je iemand lopen... die bedrukt kijkt zegt... Hallo, hoe gaat het met u? Ze kijken heel vreemd. Heel zelden zeggen ze: moeien er niet mee of zo? En meestal zeggen ze: nou, Niemand heeft het ooit aan me gevraagd. Ja. Niemand die dat ooit nog aan me vraagt. Nou, waarom ik... vraagt hij dat? Ja. Ik heb toch het idee dat de, de behoefte aan persoonlijk contact groter is dan ooit. Dat is het. Mensen zijn ook bang van elkaar, meneer. Ze zijn vreselijk bang van ja. elkaar. Wat doen we daaraan, Paula? Hoe lossen we dat op? Nou, we proberen via de radio, u en ik en mensen die meeluisteren, proberen wat te doen ja. voor een stumpen. En voor een oud mensje een te doen als het sneeuwt. of als het regent of als je ziet dat iemand moeilijk loopt. vraag dan: kan ik u ergens mee helpen? u dus kan ik uw tasje misschien. Ja, ik kan het niet meer afgeven. Maar je kunt het. toch vaak kan ik misschien. uw boodschappen even show. kan ik u. Tot de deur. niet meegaan. Niet meegaan. Niet naar binnen gaan. Paula, wie, mensen, wie weet wat jij vannacht allemaal losmaakt? Ik hoop het maar, meneer. Ik hoop gewoon. Ja, ik wil helemaal niet in de publiciteit. Ik ben vroeger wel. Sorry, een beetje verkouden. In de publiciteit geweest, voor de tv en zo. En dan werd ik helemaal gek. Dus je was op hm. tv. Je was op tv, 20, de zendtijd tv. tv Rotterdam, dan word je helemaal gek. Maar oh. het was gewoon voor anderen bedoeld. Oké. Okay. Paula? Ik leef graag voor anderen. Ja, meneer. Mag ik je hartelijk danken? Sterkte met je knie. Hartelijk bedankt. Sterkte met je knie. je en... knie gaat goed hoor, meneer. En... Ik, kan, ik nou, dans niet, maar ik kan al heel veel. Dat doet mij genoegen. Fijne kerstdagen. Ja, die heb ik altijd. Ik heb het dag en nacht naar mijn zin, meneer. Die hond, dat is mijn redding. Oh, mooi zo. Een dier, een dier, en ik heb nog één gedichtje. Geld, geloof en politiek maakt de hele wereld ziek. Waarom al die smaad en hoon? Mensenlief doet toch gewoon. Wees eens lief voor mens en dier, dan heeft u het beter. Je. Ik heb het van de week nog geleden aan Marco Florijn en Peggy Wijntuin op het stadhuis in Rotterdam. Paula, je het bent een kracht. mooi mens en ik dank je hartelijk. Dag. Dit was Brandhout. Goedemorgen. <laughs> dag, dag Paula. Ben, goedemorgen. Goedemorgen. Waar ben je goed in? Ik ben goed in liedjes maken. En dat doe je dan nou ook met enige goed. regelmaat, mag ik hopen? Ja, ja, dat doe ik ook met enige regelmaat. Ja. Ja. Redelijk vanavond nog. Heb je, nou, een tekst, ik... heb je toevallig een tekst paraat? Ja, maar die is dan weer niet van mij, want ik ben ook goed in... Het stelen van niet. <laughs> Car, dat vind, je bent ook heel eerlijk. Dat vind, daar heb je ook talent voor. Dat vind ik wel goed. Ja. Nou, uh, Doe do, do die gejatte tekst dan maar. Nou, zingen is niet mijn sterkste punt. Maar het is een tekst van uh, Dutch Schultz. Heb je dat al eens wel gehoord? Nee. Dat is een oude maffiabaas. Ja. Die werd neergeschoten. Toen is de FBI bij zijn sterfbed gaan staan. Ja. En die hebben alles genoteerd wat, wat die lag te eilen. Ja. En, dat, nou ja dat... en daarna volgden 42 arrestaties. Nou, ze zijn nog steeds op zoek naar zijn schat. <laughs> okay. Zeg maar, kom, kom op met je tekst. Nou, hij zegt bijvoorbeeld... Uh, look out for Jimmy Valentine. Ja. For He's an old pal of mine. Wacht, je zou het toch en... zingen... Nee, nee, nee. Zingen kan ik. Nee, zingen kan ik. Oh, dat is nee, dan, dan een weer, dat... Dat is, dat is weer een zwakpunt dus. Het zingen. Maar, de, maar teksten... Uh, uh, ik, ik heb het wel op YouTube gezet. En da daar heb ik het gezongen. Oké. Okay. Nou, dan vind ik dat daar je het nu het... ook kunt zingen. Ja, ja. Nou, ik... ah, probeer Look het, John. an old of mine. I'm can do another thing. The boy has never wept, nor dashed a thousand King. En yeah, ja, zo so gaat het uh, drie A4'tjes door. Nou, dat... dat... Uh, de, de mooiste stukjes uitgekozen. Ja. Die, die andere uh, twee A4'tjes nemen we zelf wel even door dan. Ja, dat, dat moet je echt eens doen. En anders, ja, kijk op YouTube, als je doet uh, The Last Words of Dutch Shoes. Kijk, ook van uh, Rutger Dat... Hauer een filmpje van de VPRO hebben we er ook ja. van gemaakt. Maar die van jou is beter. Ja, die van mij heet de Appelplukkersbond. <laughs> ik ben ook goed in reclame maken. Ik, ik heb wat views nodig. Maar... Mm -hmm. ja, maar, maar, Het is gewoon een hele mooie tekst. En daar, daar maak ik dan liedjes van. En dan neem ik twee gitaren op en doe ik een uh, basgitaar eronder zetten. En dan klinkt het als een, als een, een klok. Spijtgitaar. gitaar. Ja. ja, dan klinkt het als een klok. Ben, dankjewel voor, het met meer dankjewel voor het etaleren van je talent. Dankjewel. Een fijne nacht. Ja, ja, ja. Dag. 0800 1121, waar bent u goed in? 0800 1121. We hadden het over de maffiabaas. Dat treft, want Frederik Spicht zingt over Christmas Time in Jail.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 Someone who's taking you Guess I'm even better up inside. Cause I'm... Vrediks, picht en Christmastime in jail. Dag Nelly. Dag Nelly. Dag meneer. Zeg maar Jan. Ja, ben je er nog? Ja. Waar ja. ben je goed in Nelly? Ik? In sporten. In sporten? sportschool. Ja. Ga je ja. vaak... Beliefd u? Ga je vaak naar de sportschool... Dat doe ik nu 4,5 jaar. Ja. En ik, nou, het is gewoon een beetje een passie geworden voor me. Ik vind het zo heerlijk. Ja. En ik klim overal op en in. en ik vind het leuk. Ik doe een beetje squatten. Mag ik voorzichtig informeren naar je leeftijd? Ja, <laughs> ja ik moet er zelf om lachen hoor, want het komt bij de meest een beetje raar over. Ik ben 87. 87? Ja. En hoe vaak ga je naar de, naar de sportschool? Per week? Uh, gemiddeld drie keer. Drie maal. En, ja. uh, uh, en dan werk je een heel programma af? Ja. Ik begin op de loopband om een beetje, zeggen ze altijd, warm worden. En dan ja. doe ik verschillende. Doe een beetje bankdrukken en uh, op de butterfly en ja. Op de, de dat, dat, nog. Ver, dat verstond ik even niet, op de? De butterfly, dan ga je zitten en dan, dan ga je armen naar elkaar toe en uit. Oh, die, oh ja, die. Dat lijkt me heel zwaar trouwens. En, en squatten, weet u wat dat is? Nee. Nou, dan ga je staan en dan uh, krijg je een stang die houdt je vast en die, die leg je in je nek. En dan doe ik drie keer, vijftien keer kniebuigen. Ja. En wat is het uh, heilzaam effect? Van, uh, wat is het heilzame effect van uh, al deze bezoeken aan de sportschool? Wat het effect ervan is? Ja. Ja, gewoon het, het, ontspanning voor hem, Ja. Ik vind... Ik, ik kijk er gewoon naar uit elke week weer. Is het voor jou ook een, uh, laten we zeggen, een sociaal treffen met anderen? Ook dat. Mm -hmm. En het is het enigste hobby die ik heb op het ogenblik... Ja. Eén handicap, ik kan tamelijk, nou ja, behoorlijk slecht zien. Dus ik kan eigenlijk veel hobby's niet meer uitvoeren. Nee. En toen dacht ik, ik wil toch niet achter de lamellen blijven zitten. Nee. Ik denk, ik ga dat proberen. Een gouden idee. En het wordt nu met uh, april vijf jaar. Ik kan me voorstellen dat uh, ze op de sportschool uh, toch wel uh, trots op je zijn. Ja, ze vinden het allemaal leuk, hoor. Ja. Ben je de oudste? Ja. Ja, zeer zeker. Ja. Nou hadden we het net uh, met uh, uh, een, een leeftijdgenoot van je, ietsje jonger, uh, over dansen. En zij zei, ja, soms dan voel ik me wel eens een beetje belachelijk. Uh, dat mensen denken van, ja, uh, op die leeftijd nog, uh, nog dansen. Heb jij daar wel eens last van? Dat dat, dat belachelijk is? Ja, dat, dat mensen denken van, nou, nou, nou, moet dat nou? Nou, de meesten denken positief en enkel zegt naad. Maar ja, daar trek ik me niet van aan. Groot gelijk. Want het is voor mij inspannen, ontspannen ja. en het enige wat ik doen kan. Ja. En dan blijf ik toch een beetje in de running. En zo is dat. En Mag ik, ik jou... hoop het nog een poosje vol te houden. Dat hopen wij met je. Mag ik je hele fijne kerstdagen wensen alvast? Ik, u hetzelfde. En bedankt, bedankt voor de reactie. voor het gesprek. Ja, nou ja, wederzijds. Goedenacht. Goedenacht, dag. 0800-1121. Waar bent u goed in? 0800-1121. Dit is Caro's uh, Nacht van het Goede Leven. En hier zijn Tommy James en de Chandel's. Uh... Sammy James en de Chandel's en Crimson en Clover. Eh, uh, Mario? Ja, hallo, hele goede avond, Mario. Dag Mario, waar ben je goed in, jongen? Nou, ik ben uh, zeer uh, klein, zelfs ben ik aan het tekenen geweest, schilderen ja. en uh, handen lezen van mensen, ja. uh, massages huidversteviging ja. gezichtsbehandeling. Uh, uh, nou maak ik video's, nou kook ik voor mensen nou geef ik gratis adviezen via video's aan de mensen en in Nederlands in het Engels, in het Spaans vertaal ik mijn video's ja. en uh, ja, ik doe eigenlijk alles ik heb een kinderkanaal op YouTube ik heb een dierenkanaal, ik heb een massagekanaal en het blijkt dat ik de ene nog op YouTube ben die kan masseren. Ja. De mensen zitten te aaien en te strelen en te spelen mm. op het lichaam om een video te maken. En uh, ja, ik kook uh, zeg maar Caribisch, Surinaams, Italiaans, India's, uh, zeg maar uh, ja, bijna alle keukens. Ik heb, en, uh, en, ja, ik heb, nu aan de telefoon superbadio. Dat is wel duidelijk. Nou, het is dus sinds mijn geboorte, ik ben nu uh, februari word ik nou 49, zeg maar. Ik ben bijna een halve eeuw op deze aarde. Ja. En het blijkt dat alles wat ik doe, doe ik in een structuur. Zeg maar, computers bouwen doe ik sinds 98. Mm -hmm. En uh, ja, ik doe uh, alles. Dus uh, kleurologie, numerologie, uh, haren knippen, gezicht mooi maken van mensen, huid verstevigen. Ik trek alle vocht, vet, suikers, alles weg van het lichaam met liposage. Ik had aan, uh, ik had aan jou beter kunnen vragen, Waar ben je niet goed in, dan waren we snel klaar geweest denk ik. <laughs> ja, nee, maar je kan op Basic Kitchen, als je op Basic Kitchen op YouTube komt, dan zie je negen kanalen met bijna 300 video's, die ik 6 januari heb gemaakt. Ik was gek. januari heb ik bijna 300 video's gemaakt. Ja. En één kookvideo die het bijna een week om te produceren ben ik dag en nacht bezig. Jij komt de dag wel door, eh, Mario. Wat zeg je? Jij komt de dag wel door, hè. Ja, nou, ik verveel me geen seconde. Ik heb geen broer, geen zus, niemand bijna. Want iedereen leeft geïsoleerd in Europa. Ja. Sinds de uh, mobiele telefoon en internet en al die gadgets. Uh, zijn, die mevrouw heeft helemaal gelijk. De mensen maken geen contact met elkaar. En daarom ontwikkelen ze zich niet. Ze spelen heel de hele dag met een mobieltje bij stoplichten overal in uh, alle gebouwen. En ze ontwikkelen zich niet. Ze, ontw uh, maken, uh, ze creëren niks. En daarom hoor ik heel weinig mensen die wat uh, eigenlijk echt kunnen. Ja. Nou, ik spreek nu wel uh, met iemand die wel iets kan... en die zich ook een beetje onttrekt aan het uh, digitale gedoe. In de ja, zin van uh, in, in zichzelf gekeerd bezig zijn met een, uh, met een smartphone. Dat doe jij niet aan. No. 96, ik help mensen ja. cursus geven en met, met Windows en alles. En, uh, dus ik help ze heel makkelijk de weg. Met, ja. Voor alles heb ik een structuur, alles wat ik doe. En uh, ja, ik doe hun financiën op orde brengen. Uh, uh, overbodige spullen wat ze verborgen hebben in uh, Berghokken. Mario, het, het begint met het duizelen, jongen. Echt waar. Um, moet je horen, uh, ik wil voor tweeën toch nog eventjes met iemand anders spreken. Vind je dat goed, Mario? Ja, kijk maar op Basic Kitchen. Ja, ga ik doen. ga ik allemaal doen. Ja, je, je zit all over the place. Mario, dank je wel. Ja, dank je wel. Dan heb ik nog uh, één minuut tijd voor Aad Zonneveld. Dag Aad. Nou, dag. Dat, dat is heel kort, het is bijna twee uur. Waar ja, ben je ja, kan je net twee uur doen dan? Nee, daar heb ik geen tijd voor. Dan moet ik weer oh, wat goed, anders doen. Kan jij, kan jij heel kernachtig zeggen waar je goed in bent? Nou, dat heb ik net over dat op een andere manier. Waar ik goed in was. En dat was? Onder andere met muziek maken, met gitaarspeling. Ja. Maar meer in de sport. Mm -hmm. Onder andere met voetbal. Uh, als voetbalschuitretter van de, de KNVB. Ja. Waar je voorgesloten hebt. En, en nou zo bijna een klein 30 jaar in de honkbal als een paar gepregeerd. Ja. En ik sta nog steeds op Facebook. Mm -hmm. als, de, als een geweldige man. En legendarisch. En er komen er nog 30 reacties tot dat om. Wat leuk. Alle spelers uit Nederlandse coaches. Ja. En je bent ook en, goed dat... in muziek, zeg je? Ja. Ja. Wat dan? Slachtig, slachtig, ja. Wat, wat, wat met name? Wat speelde je? Slaggedrift, hoor. Ja, maar welk genre bedoel ik? Rock. Rock. Ja, ik ben een oude loon <laughs> Hoe oud ja. ben je dan? Dat zegt Hoe oud ben je Aad? Ja, dat zeg ik niet. Dat vraag ik niet alleen. Ah, kom op, kom op. <laughs> Ja, heel meenlop, ken, heel meenlop, ik, ik was zeggen, een ik heel populaire op alle hey, uh, Op radio 1. Ball, ballen, maar, maar, ik, ben, ik ben dat aangekondigd als Aad Zondagot uit de mooie stad achter de duining. Oké. Okay. Nou, zullen we het daar dan bij laten, Aad? Ja. Er wordt er een muziekje van mij gedraaid, geloof ik? Ja. Ja? Dat noemen wij dat een e-tune. E ja, daar ben ik lekker mee, zeg. <laughs> ja. Dag gaat. Hoi. Dankjewel. Tot zo na het nieuws.